Ik heb wel het gevoel dat ze, dat ze ja, eigenlijk begint de vijf kilometer pas na 3 kilometer. En voor de dames al helemaal af. Ze moet nog vijf rondjes rijden. Dat is heel zwaar. Maar ze zit in een goede cadans Ze heeft dat, dat armpje erbij en ze blijft compact rijden. Dus uh, ik vind dat het, het er nog wel goed uitzien. Ook die bochten die zijn gewoon keurig. Ze blijft afzetten. En ze probeert gewoon een ritme, ritme te zoeken. En dat ritme dat gaat goed. Als ze de bocht uitkomt, maakt ze nog een extra bochtslag. En dat is ook wel een beetje een signaal als ze, dat, dat ze nog wel wat energie over heeft. Als ze met uitgaan van de ...van de bocht al heel snel dat rechte eind opgaat... ...dat zegt dat meestal wel iets over, over, de, over de vermoeidheid. Net een ronde van 37-6 betekent twee tienden verval ten opzichte van de vorige ronde. Hier in Budapest op dat mooie buitenbaantje waar de zon trouwens weer is gaan schijnen. De bewolking die we eerder vandaag hadden, die is helemaal opengebroken. De wind waait nog steeds, nog steeds recht tegen op de kruising en mee als je dan de bocht hebt gehad... ...en het rechte eind richting de finish op komt gereden. Dat doet Linda de Vries nu. Nu begint het trouwens ook wel moeilijker te worden bij Linda de Vries. Je ziet... Dat de snelheid er meer uitgaat en dat het echt kracht kost om uit te versnellen op het moment dat ze de bocht uitkomt om dat recht uit op te gaan. 3800 meter zit erop. Toch desondanks, ondanks ja. het feit dat ze net een beetje stil viel in de bocht, weer een rondetijd van 37-3. waarom is het zo belangrijk om die arm van die rug af te houden? Ja, omdat het gewoon, daarmee kun je gewoon het rip houden. Daarmee kun je een beetje die ontspanning zoeken. En dat hebben die dames wel wel genoeg, Want je kunt nu niet op dit ijs echt op macht rijden. Dat je denkt van ik ga een paar flinke klappen geven, want dan loop je helemaal voor. Dus je moet iets vinden waardoor je denkt van... Hey dit kan ik ondanks die zware wind, ondanks die zware omstandigheden gewoon een aantal ronden, ronden vasthouden. En ik denk dat ze een dat ritme gevonden heeft waarbij ze gewoon rustig naar, naar De Vries rijdt. En die wij of... gebruiken ze goed hoor. We gaan kijken of er weer een 37,5 zo'n beetje uit de buscontrole als ze nog twee. Oeh nee, nu niet. 38,5 met nog twee ronden te gaan voor Linda De Vries. 38,5 seconden. Ze is wel ruim zes seconden sneller dan Olga Grafas. En is dus wel op weg naar de snelste tijd. Wat het dan uiteindelijk waard wordt, dat blijkt, blijkt dan in die laatste twee ritten. Maar Linda de Vries is wel goed bezig op deze Ja, gang. ze is wel goed bezig. En dan is het wel een rondje van 38. Maar ik kijk ook even tegelijkertijd naar die vlaggen. En die vlaggen staan weer helemaal strak. Dus het is, ze heeft hier ook wel weer zware omstandigheden. En ze moet nu zo meteen nog één rondje rijden. Als je kijkt naar het scorebord, het scorebord waait hier gewoon helemaal, helemaal weg... Daar dat zegt wel iets over, over de wind. Het waait gelukkig niet om. Maar inderdaad, het is zo'n draaiend scorebord. En dat waait zeg maar met de windkant mee. Zodat het moeilijk is om naar te kijken nu. Maar gelukkig hebben we ook, pal voor ons neus, nog een mooie computer waar alles op staat. En er staat op dat Linda de Vries met nog één ronde te gaan. De rondetijd had van 37,6 seconden. En bijna zeven seconden sneller is dan Olga Graaf. Nogmaals gezegd, wat het waard is, dat horen we straks na het nieuws. Als Diana Valkenburg rijdt tegen Irene Wust. En natuurlijk in de laatste rit Martina Sablikova tegen Claudia Pers. Dan weten we helemaal hoe dat eindklassement van dit EK bij de vrouwen, dit eco-orange gaat ontwikkelen. Maar Linda de Vries gaat in ieder geval hier de snelste tijd neerzetten. En gaat aan de leiding van het algemeen klassement van de dames die gereden hebben. En die snelste tijd is 7 minuten, 45 seconden en 27 honderdste. Straks de laatste twee ritten.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 Open nu de spaar-online-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. We zijn er tot zes uur met veel veldrijden. Het Nederlands kampioenschap in Huibergen en ook voetbal. De derby van Manchester in de FA Cup tussen City en United. Maar bovenal veel schaatsen. Het EK Allround in Budapest. Daar gaan we zo meteen over praten in de studio met Jochem en Eerst naar onze mannen ter plekke. Want Oranje tegen Oranje op de 5 uh, kilometer bij de vrouwen. Onze mannen ter plekke zijn Sebastiaan Timmerman en Erben Mennemars. Maar rijden ze nou tegen elkaar of rijden ze vooral meer tegen zichzelf? Je had het net over veldrijden. Nou, voor sommige vrouwen is zo'n vijf kilometer... alsof je vijf kilometer moet hardlopen met een fiets op je rug. Het is soms ja. extreem zwaar. De tijden laten het ook zien. Maar Linda de Vries verdient een pluim. Met haar 745-27 heeft ze de snelste tijd tot nu toe. We kijken nu naar Irene Wiest. De nummer twee in het algemeen klassement tegen Anouk van der Weijden. Of Diana Valkenburg, moet ik zeggen. De nummer vijf in het algemeen klassement. Wust is na 2600 meter een dikke seconde sneller dan Linda de Vries was. Diana Valkenburg zit twee seconden boven de tijd van Linda de Vries. En Erben, het is een strijd op alle fronten eigenlijk. Hè? Valkenburg mag maar anderhalve seconde verliezen op Linda de Vries. En ja, mag dus misschien ook nog wel een beetje naar het podium kijken. Als je kijkt nu naar het rijden van Valkenburg en Irene Wust, wat valt je dan op? Nou, dan denk ik denk dat het heel erg spannend gaat worden. Uh, in de eerste paar rondes lag uh, Diane Valkenburg verder achter op de tijd van Linda de Vries... Ze mag anderhalve seconde verliezen. Op dit moment is het bijna twee seconden. Maar ik denk dat de achterstand kleiner gaat worden. En dat wordt wel heel spannend. Want de beste twee dames gaan, kwalificeren zich ook direct voor het WK Allround. Nee, niet dus, bij de dus beste zes, maar ja, dat gaat maar dat gaan ze wel gaan lukken. Dat gaan ze allebei redden. Ze rijden nu wel rondjes 37. Ja, en de wind, hè, de wind die, die blijft maar waaien. Dus de ene ronde zitten ze weer boven. De andere ronde zitten ze er, er weer onder. Het gaat wel heel erg spannend worden. Irene Wuest gaat aan de leiding in deze rit. Diana Valkenburg volgt op een meter of twintig als ze de bocht ingaat. Dan moet ze dat verschil verkleinen, want ze heeft de binnenbocht. Maar het is al echt meer stappen dan goed schaatsen. En zijwaarts afzetten geworden wat Diana Valkenburg doet. Maar ze houdt stand. Wust met de armen op de rug. 3400 meter, 38.2. Nu voor de rondetijd van Irene Wuest. Dan levert ze veel tijd in ten opzichte van Linda de Vries. Is ze nog wel sneller ook dan Linda de Vries in deze fase... Was. Maar dat verschil gaat nu rap naar beneden. En Diana Valkenburg komt ietsje dichterbij. Maar het was een tiende. Meer ook niet in deze fase van de wedstrijd. Erben. Je had het in de vorige rit bij Linda de Vries over dat het belangrijk is om de arm van de rug te houden. Om dat ja. tempo er goed in te houden. Ja. Vus doet dat niet. De Vus doet dat niet. Die maat, zij, zij gebruikt haar lichaam sowieso al heel veel. Ze maakt zich, houdt liever haar lichaam gewoon klein. En zij kan dat ook. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Diana. Die gebruikt wel de arm. Maar ik weet niet of dat nou echt heel erg goed is. Want ze staat bijna recht over Overeind. en dan wordt het uh, de, je moet het wel kunnen gebruiken het ziet er bij haar wel heel erg moeilijk uit. En Irene is toch iemand die, die haar lichaam heel klein maakt en die een mooie dans vindt. 3800 meter zitten erop bij de dames met een rondetijd van uh, iets boven de 37 seconden. Wüst, het uh, verschil tussen haar en Linda de Vries is nog zo'n drie tiende van een seconde. Dat is allemaal binnen de perken. Wüst mag ruim 10 seconden verliezen op Linda de Vries om haar voor te blijven in het algemeen klassement. Dus wat dat betreft is Wüst met een uh, degelijke 5 kilometer bezig. En als je al van tevoren weet dat je 4 seconden achter staat op Sablikova... weet je toch dat je geen Europese kampioen gaat worden. 37-0 nu, twee tienden sneller in deze ronde ja. dan in de vorige ronde... met nog twee ronden te gaan. Maar Valkenburg komt weer een paar tienden dichterbij... met een rondetijd van 36,8 seconden. Erwin, ik heb de Valkenburg wel eens erger zien, uh, ja, zien, zien leiden op zo'n vijf ja, kilometer. En dat bedoel ik niet leiden bij een kortheid. Nee, het ziet er nu wel goed uit... maar dan ging het ook wel eens vaak mis in de allerlaatste ronde. Dan ging het heel goed tot de laatste ronde. En in één keer ging het dan mis. Maar op dit moment zit ze wel binnen die anderhalve als het gaat ten opzichte van Linda de Vries. Het geeft nu 18e En ze gaan al naar de bel toe. En het gat tussen Irene en Diana wordt niet groter. En het wordt niet... Ja, de 38 rond voor Irene Wius. Bij het tegen van de laatste rondes rondetijd. Valkenburg viertiende langzamer. Reed dicht tegen de pionna. Maar ging er gelukkig met het been dat oh. de afzet geeft. Ging ze er nog net goed omheen. Irene Wius nu op de kruising. Valt ook steeds meer voorover als het ware. Met haar bovenlichaam Valkenburg staat inderdaad zo'n beetje rechtop. Wordt door coach Cicco richting Irene Wust toegeschreeuwd, maar daar komt ze niet meer bij. Irene Wust is onderweg in de laatste bocht, maar de snelste tijd van Linda de Vries, de 7.45.27, zou wel eens kunnen blijven staan na deze rit. Hier komt Irene Wust, de, de wereldkampioen all maar Europees kampioen wordt ze niet. In de tijd van de Vries redt ze dan net wel, 7.43.59 voor haar. Diane Valkenburg, 7.48.04 is de eindtijd voor haar. Betekent dat Wust, Linda de Vries, voorblijft, maar Linda de Vries die aan de Valkenburg niet voorblijft. En dat normaal gesproken Wust en Valk, uh, Linda de Vries... nu al zeker zijn van het WK Allround. Eén rit dadelijk nog te gaan. En dan weten we hoe het podium er ook uitziet. Sablikova dadelijk tegen Claudia Perstijn. Gaan we zo meteen weer terug naar het winderige Boedapest. Eerst even naar Huibergen. Daar wordt dus vandaag uh, gefietst met NK Veldrijden. De dames zijn al klaar. Is de verrassing geworden, Gio? Nee hoor, geen verrassing. Marianne Vos is voor de tweede keer, de tweede achtereen volgende keer ook... ...Nederlands kampioene geworden bij de vrouwen. Ze is zojuist hier over de finish gekomen met een straatlengtevoorsprong op de concurrentie. De nummer drie moet gewoon nog binnenkomen. De nummer twee ook niet zo verrassend. Daphne van der Brand, voormalig wereldkampioene. Elfvoudig Nederlands kampioen. bezig aan haar afscheidstoernooi, Want Daphne van der Brand stopt er na dit seizoen mee. Maar Marianne Vos die laat dan toch gewoon zien dat op haar absoluut geen maat gesneden is. Mooi verhaal, ze is afgelopen week getest bij Rabobank. Dat noemen ze dan een maximaaltest op de fiets, op de rollen. En daar heeft ze gebleken dat ze 6,6 watt per kilogram trapt. Dat zegt de experts heel veel. Betekent dat ze eigenlijk ja, makkelijker berg op kan gaan dan veel van haar mannelijke collega's bij Rabobank. Marianne Vos is een fenomeen, dat weten we. Sophie de Boer komt hier trouwens zojuist als derde over de finish. Dan hebben we in ieder geval het podium compleet van het Nederlands kampioenschap veldrijden. Eén dus, Marianne Vos Twee, Daphne van der Brand en drie, Sophie de Boer. En straks dan krijgen we het Nederlands kampioenschap bij de elite, bij de mannen. En daar gaan we natuurlijk kijken naar Lars Boom. Tot nu toe alle kampioenen hier in Huibergen met overmacht over de streep gekomen. Met ruime voorsprong in hun eentje. Gaan we zien of Lars Boom dat straks ook kan doen. Hier komt Sanne van Paasen nog even over de streep. De winnares van de wereldbeker vorig jaar bij de vrouwen. Zij wordt vierde op de NK. Het voetbal gaat maar door in Engeland, veel wedstrijden in de Premier League. Maar vandaag worden gespeeld om de FA Cup. Veel topclubs hebben dan een kleine tegenstander. Maar City en United spelen gewoon gezellig tegen elkaar op deze zondag. En we dachten er is nog niks gebeurd. Maar wat is er allemaal gepasseerd alweer, Rachner? De wedstrijd is 13 minuten oud van ruim. Het is 1-0 voor Manchester United op het veld van Manchester City. Het Etihad Stadion, het voormalige City of Manchester Stadium. Een doelpunt gezien van Wayne Rooney. De man om wie zoveel te doen is geweest richting deze wedstrijd. Terwijl er wordt geschoten door City en een prachtige redding op het schot van Aguero. De redding is van Anders Lindegaard, namens Manchester United. Dat was bijna de gelijkmaker. Dat was een geweldige redding, maar... Uh... De poging van Manchester City er dus niet in. En Manchester City zit toch in de problemen met die achterstand. En de rode kaart voor Vincent Kompany, de aanvoerder, met een tackle. En Chris Foy, de scheidsrechter, gaf daar rood. Het is 1-0 voor United met zijn 11 tegen 10. Kortom, hier gaat vanmiddag heel veel moois gebeuren in Manchester. We gaan later terug naar Ragnar. Eerst weer terug naar Erwin Wendemars en Sebastian Timmerman... voor de laatste rit op de 5 kilometer bij de vrouwen. En die gaat tussen Martina Sablikova en Claudia Perstein. De nummers 1 en 4 uit het algemeen klassement. Zij op dit moment op de baan Sablikova... met de voorsprong ten opzichte van Claudia Perstein. Olympisch kampioen zijn ze allebei. Of ze zijn het, zo in het geval van de Sablikova... op deze vijf kilometer, of ze zijn het geweest. zoals Claudia Perstein drie keer. Hamar, Nagano en Salt Lake City. En nu is ze dus nog altijd bij Sablikova op weg naar haar vierde Europese titel. Want na 1400 meter rijdt ze de snelste tussentijd. Ja, Erben, ze mag 747-69 rijden om iedereen wust voor te blijven. Nou, dat moet Sablikova kunnen met twee vingers in de neus. Hè? Dat gaat ook helemaal niet, niet gebeuren. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, maar wat er wel gebeurt hier, dat er hier twee dames op de baan rijden... die gewoon in één keer hele andere rondetijden rijden dan de andere. Want ze rijden rondjes 32, rondjes 34, rondjes 34. En die hebben we eigenlijk nog heel weinig gezien, Sebastiaan. Dus het gaat wel hard... Want uh, Irene Wuest, haar snelste tijd, 7'43'59, is ruim 20 seconden langzamer dan het baarrecord. Dat staat trouwens op naam van Claudia Perstijn van het WK Allround uit uh, 2001. 7'21'68. En als we dan kijken naar Sablikova, die zitten met 2,37-61 na 1800 meter. Dan uh, eindelijk ietsje binnen, als eerste dame een beetje binnen uh, dat baarrecord. En dat betekent dus ook dat we het verschil tussen Sablik of tussen uh, Perstijn en Irene Wuest in de gaten moeten gaan houden voor wat betreft het algemeen klassement. Perstijn moet 7 seconden en 66 goed maken op Irene Wust. En ze heeft er al ruim 5 te pakken. Zou zomaar dus kunnen betekenen dat hier de uiteindelijk nummers 1 en 2... van dit EK allround rijden. Sablikova dadelijk op 1 en Perstijn op 2. Want na de 2200 meter komt Sablikova met al 8 seconden voorsprong op Wust door. En Claudia Perstijn op 5 seconden, zo'n beetje afgerond. 5 seconden heeft ze er te pakken. Nou, dan moet ze er dus nog een dikke 2 bij krijgen, herbe Ja, Maar ze in deze ronde wel iets ten opzichte van, van Irene Wus. Dus ze heeft in de eerste fase heel veel gepakt. Ik kijk nog eventjes naar de vlaggen. De vlaggen staan ook weer lekker strak. Dus daar heeft ze in ieder geval ook wel een klein beetje last van. Dat kan in het voordeel zijn van Irene Wus, Laten we het hopen. Maar als ik zo kijk hoe de dames over de baan rijden, dan rijden ze wel goed hoor. Met name Sablukova, die rijdt heel ontspannen rond, technisch rijdt ze heel keurig. En dus heb ik, ik heb het gevoel dat er bij Claudia er toch wel iets moeilijker aan toe gaat. Ze rijdt nu een rondje 36-9. En dan geeft, dan, dan geeft ze gewoon toe op de, de rondetijden ronde van Irene Wüst. Acht tiende van een seconde inderdaad geeft ze in deze fase van de wedstrijd toe op Irene Wüst. En weer Irene Wüst bleef die rondetijden nog net iets in de 36 houden. En daarna liepen ze wel op, hoor. 37-7 naar de 38 seconden toe. Kijken wat Claudia Perstijn dadelijk doet. Hier komt Subliekova weer aan. Dat Ranke meisje uit Tsjechië van 24 jaar oud. Armen op de rug. Mooi zwiert ze daar heen en weer over het ijs. Ze is toch een klasse apart op zo'n lange afstand. Nu ook weer een rondetijd van 34,8 seconden. U heeft gewoon weer iets versneld in de afgelopen ronde. En zat Claudia Perstijn daar niet met haar linker In ieder geval dicht in de buurt van die binnenlijn. Na, nou, daar hebben we bochtenrecht, euh, euh, bochtenrechters voor. In ieder geval pakt Perstijn, dat is het 1,4 seconden in deze ronde weer terug op Irene Wüst. En ligt ze 5,5 seconden voor op Irene Wüst. Maar daar moet dus nog tijd bij. Claudia Perstijn moet meer goed maken op Irene Wüst. Dus 7,6 seconden. Hier komt ze alweer weer na 3400 meter. Erben, het blijft altijd bij deze dame erop lijken alsof het er helemaal geen kracht en moeite kost. Nou, als het goed gaat met haar, inderdaad. dan lijkt het geen kracht te kosten. En dan kost het haar ook geen kracht. Als je kijkt hoe ze de, de bochten uitversnelt, hoeveel extra passen ze maakt. En dat geeft toch wel, toch wel aan dat het haar toch wel gewoon makkelijk, ah, makkelijk afgaat. Want als je die bochten uit kunt, kunt versnellen en blijft uit, uit ja, dan heeft het gewoon het gevoel van dat het helemaal, helemaal vanzelf gaat. Uh, als ik nu kijk naar Claudia Perstein, het ziet er wel moeizaam uit. Maar ik denk toch wel dat zij zoveel ervaring heeft... Uh, dat ze weet hoe ze zo'n race moet gaan, moet gaan indelen. En misschien toch wel iets beter dat kan indelen dan Irene Wust. Uh, de 1500 meter was gisteren slecht van Perstein. Uh, net trouwens uh, dat van Wust trouwens. Tiende werd ze ja. slecht. Ze bleef uren in de kleedkamer tot woede... van onze zijn Duitse collega's gaf daarna maar weinig interviews... en zei dat ze het hier eigenlijk helemaal niet naar de zin had. Maar ze was blij dat ze zondagavond naar huis zou gaan. Nou, in ieder geval heeft ze in deze fase na 3800 meter... met 7 seconden en 46 honderdste voorsprong op Wüst... bijna Wüst te pakken. En ziet het er dus naar uit dat uh, iedereen Wüst genoegen moet gaan nemen... met de bronzen medaille op dit Europees kampioenschap... allround hier in Budapest. Sablikova is op weg naar het goud, op weg naar haar derde titel op rij... op weg naar haar vierde titel in totaal, deze Tsjechische... Rondetijd 35,5 seconden. Ja, het is echt zo knap als je kijkt naar deze vrouw... die alleen maar bezig is met rondetijden van rond die 35,5 seconden te rijden. Binnen het baanrecord zit. En Claudia Perstein nou, levert nu weer ietsje in. Het is nog niet die 7 seconden en 6e ronde Nee, te hebben. het is 7 seconden en 43 hondes. Dus het gaat wel spannend worden. En de vorige ronde was het 7 seconden en 41 hondes. Dus het kan tot en met de laatste ronde kan het spannend blijven. Wie gaat hier tweede worden of wie gaat hier derde worden? Maar er is hier maar één kans... En die verdient het ook. Want die rijdt ongelooflijk goed. Ze gaat nu naar de bel toe. En ze heeft 19 seconden voorsprong op, op Irene Wüst. En ze mag, mocht, mocht inleveren. Dus zij is de terechte, terechte Europees kampioen. Maar wie gaat hier tweede worden? Is het Perstijn of is het Irene Wüst? We gaan Kijk het eens. zien. Ah, acht seconden nu. Ai. Acht seconden en driehonderdste. Ja, dan heeft ze het binnen. Als ze dat volhoudt in de laatste ronde gaat Perstijn tweede worden. En Wüst derde. In ieder geval is Sablikova nu aan het schaatsen in de laatste bocht voor haar. Daar komt ze gereden door die laatste binnenbocht. De 24-jarige Tsjechische dus. En de Tsjechen gaan alle afstanden winnen. Erbanova won de 500 meter. En daarna won Sablikova de 3, de 1500 en de 5 kilometer. In 7,22,38. En dat betekent die 7,22,38 dat dat geen barecord is. Dat blijft staan op naam van de Claudia Perstein. Die er nu aankomt gereden. En met 7,34,51 inderdaad iedereen wust van de tweede plaats afstoot. Goud dus van naar Tsjechië, naar Mar Tina Sablikova, volkomen verdiend. Voor de derde keer op rij dus. En voor de vierde keer in totaal. Het zilver op dit Europees kampioenschap allround... gaat naar Claudia Perstein... die met een grote glimlach aan het uitrijden is. Ook op de kruising. High five met Sablikova. Zijn vriendinnen trouwens van elkaar. Zijn dames die elkaar veel ondersteunen. Zij pakken het goud en het zilver. En Irene Wüst moet dus genoegen nemen met de bronzen medaille En pluim ook voor Linda de Vries. Zij wordt namelijk vierde. En is daardoor, net als Irene Wüst... Zeker van deelname aan het WK Allround in Moskou in februari. Diana Valkenburg die wordt vijfde en moet gaan proberen via het NK Allround naar Moskou te gaan. Datzelfde geldt voor Anouk van der Weijden, die negende is geworden. Sablikova goud, Perstijn Zilver, Irene Wüst, de bronzen medaille. Dat is het podium van het EK Allround bij de vrouwen hier in Budapest. 1984, Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Manchester United op voorsprong in het stadion van City om de FA Cup. Recht te Doelpuntenmaker Wayne Rooney. Het is overigens een wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup. Doelpunt staat al een minuut of 14 op het scorebord. We zitten in de 24ste minuut. En Rooney scoorde in minuut 10. Zette de aanval zelf op. In de as van het veld gaf mee aan de rechterkant aan Valencia. Hij is terug in de ploeg. Een prachtige, strakke voorzet vanaf de rechterkant. En uh, die bal ingekopt bij de verre paal door Rooney. Tussen een paar verdedigers in. Waarom wordt er zo gefloten op de achtergrond? Nou, een uh, forse trap van Phil Jones. Op de benen van uh, bij Manchester City Aguero. En dat vindt het uh, thuispubliek natuurlijk niet leuk. Manchester City is wel op zoek naar een doelpunt. Maar doet dat dus met zijn tiene. Want de aanvoerder Compagnie heeft rood gekregen. Een wat te zware beslissing denk ik. Want het veld is nat. De slijding was niet zo ernstig. Zag er misschien vanuit een bepaald oogpunt voor de scheidsrechter ernstig uit. Maar een echt gestrekt been in de klassieke zin van het woord was het niet. Ook geen aanval met twee benen. Daar had Company best weg mogen komen met geel aan de rechterkant van het veld. Manchester United heeft overgenomen met Gig Speelt op het middenveld aan de zijkant. Meter 5-6 over de middenlijn. Nani gaat naar de as van het veld. Hakt de bal dan mee richting de linkerkant. En zo komen ze met Patrice Evra. In de as van het veld is het de Rooney. En Manchester United natuurlijk op zoek naar revanche. Voor die forse, die ontluisterende 6-1 competitie nederlaag van eerdere dit seizoen. En wat kun je verder nog zeggen als de bal wordt rondgespeeld op het middenveld? Dat Paul Scholes terug is, weliswaar op de bank. Hij stopte deze zomer is 37 jaar, maar maakt weer deel uit van de selectie. Nani wil schieten, doet dat aan tegen het lichaam van een tegenstander... op de rand van het strafsomgebied bij het Manchester United. En de wedstrijd staat op 1-0 in het voordeel van Manchester United. Door die goal, die prachtige kopbal van Wayne Rooney. Door één afstand te gaan bij het EK schaatsen in Budapest. Straks nog de 10 kilometer bij de mannen. Waar Jan Blokhuizen nipt nog in het klassement een voorsprong heeft op Sven Kramer... De vrouwen zijn inmiddels klaar met hun Europese titelstrijd. Gewonnen door Martina Sabalicalva. Voor Claudia Pechstein, Irene Wüst werd haar derde. Straks gaan we uitgebreid napraten met Jochem Uithagen. Maar Jochem, om toch maar even kort nog... voordat we naar het blok gaan van half drie... Uh, eerste, eerste reactie, de teleurstelling bij Wust. Ja, ik denk dat ze wel een beetje baalt. Ze heeft het eigenlijk toch gisteren op die 500 meter laten liggen. En je ziet, ze heeft, uh, ze heeft een goede 500 meter... maar ze komt gewoon nu te kort op een buitenbaan. Het is geen, geen echte lange afstandsrijd. Rijd. Ze moet er maar harder in gaan. En ze is gewoon net iets meer en staat om eigenlijk met de wind daarin om te gaan. Dat is mijn idee. En daardoor redt ze het net niet ten opzichte van een Claudia... die gewoon een hele strakke vijf uh, kilometer neerzet. En die natuurlijk ook het geluk heeft gehad dat Wust in de rit voor haar rijdt. Dus een mooi richtpunt. Ja, maar aan de andere kant met dit soort omstandigheden... je moet gewoon heel erg hard rijden. Uiteindelijk rijdt uh, Claudia wel gewoon bijna negen seconden harder, hè? Ja. 9 seconden, dat is veel. Want ze moesten 7,5 geloof ik goed maken. Dus ze rijdt gewoon echt op die lange afstanden zoveel beter. En ik denk dat er niet heel veel meer in had gezeten op dit moment voor, uh, voor iedereen Als ik er zo zelf naar kijk. Maar moeten we niet uh, zijn geschrokken van, van de, de, het grote verschil dat er is tussen Sablikova, Perstijn en Wust? Nou, ik denk dat je vooral moet kijken naar de enorme klasse die uh, Martina Sablikova uh, laat zien. Ze wint gewoon drie afstanden. En we kijken altijd naar Sven, die heel goed is. Maar Martina Sablikova, die, is gewoon, die wint met 2,4 punten voor op de nummer twee. Dan ben je gewoon echt een klasse apart.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 De PVV vraagt premier Rutte en minister Leers of het kabinet zich realiseert dat het staatshoofd op deze wijze de onderdrukking van vrouwen legitimeert door een hoofddoek en een gewaad te dragen. President Aquino van de Filipijnen waarschuwt de inwoners van Manila voor een mogelijke aanslag morgen. Miljoenen gelovigen komen dan naar de stad voor een processie. De president wil niet zeggen welke groepering van plan zou zijn een aanslag te plegen.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 Nog geen afstand te gaan bij het EK schaatsen in Budapest. De tien kilometer bij de mannen. En daarvoor is inmiddels geloot voor de paring. Sebastian Timmerman. In elkaar gezet, uh, inderdaad. Dat gaat op basis van het algemeen klassement... en de uitslag van de 5 kilometer uh, naast elkaar. Dan is dat het even puzzelen. En dan komen we tot uh, de volgende volgorde dat Jan Szymanski... Een uh, Zbigniew Brodka dadelijk het bal gaan uh, openen. Dat zijn twee Poolse rijders tegen elkaar dus in die eerste rit. Daarna uh, Denis Yuskov uit Rusland tegen Bart Swinks, de Belg... Die op dit moment tiende staat in het algemeen klassement. En daarmee toch zijn grote doel heeft bereikt. Het doel voor hem was namelijk bij de top 14 eindigen. Want daarmee behaal je een startbewijs voor je land. Voor het wereldkampioenschap Allround in Moskou volgende maand. Nou dat heeft Bart Swings dus ruim uh, behaald. En hij reed trouwens ook goed hoor. Gisteren op de 5 kilometer. Negende werd hij daarop. Dus ik ben heel benieuwd of hij uh, dat kan herhalen straks op de 10 kilometer. Een mooie toernooi. Dus nu al kunnen we wel zeggen. Voor deze jonge uh, echte Belg Bart Swings. Derde rit, dat is dan na de eerste dwel. Want we gaan ouderwets om de twee-rit te dweilen. In die derde rit krijgen we dan Alexis Comtein uit Frankrijk tegen Tertjan Bloemen. Die uh, ongelooflijk zal hebben gebaald naar de 1500 meter. 23ste werd hij en voorlaatste. En daardoor vergoorde hij zijn gehele algemeen klassement. Comtein zal net zo hard gebaald hebben. Want hij stond vijfde en dicht bij het podium na dag één. Staat nu zevende en toch wel redelijk ver. 14 seconden bijna van het podium af op die zevende plek. Uh, content dus ja ook op de 1500 meter veel glazen ingegooid. Heeft uh, hoop werk te verrichten, maar is wel goed op de 10 kilometer. En dan in rit 4, Koen Verweij tegen Sverre Loende Pedersen. Verweij vijfde. Heeft wel aardig wat goed gemaakt op de 1500 meter. Ook wel een beetje met dank aan de weersomstandigheden, maar dat moet gewoon lekker net mee zitten. En Verwij mag kijken nog naar het podium. Hij staat bijna, of hij staat iets meer dan vijf seconden achter dat uh, podium. Hij rijdt dus tegen die jonge Noors, Sverre Loende Pedersen, de nummer 2 van de 1500 meter. En dan na de laatste duel. De tweede duel gaan we kijken naar de top van het klassement. Hobart Bukku. De Noord, die vierde staat. tweehonderdste achter Harold Silos, die derde staat. En die twee rijden tegen elkaar. Dat wordt dus een duel op het scherpst van de snede. Zo voorafgezegd. Om de bronzen medaille. Om het goud gaat het maar tussen twee man. Tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen in de laatste rit. Het is nog altijd 1 seconde en twaalfhonderdste. Het verschil tussen deze twee TVM-rijders in het voordeel van Jan Blokhuizen. Maar Sven Kramer zou dat Zelfs in de laatste ronde nog goed kunnen maken. Dus misschien ondanks het feit dat Blokhuizen die kleine voorsprong heeft. Is van Kamer wel de beste papieren om Europees kampioen Holland te worden. We gaan het afwachten zometeen. Verder in deze uitzending nog het NK veldrijden bij de mannen. En natuurlijk het voetbal. Manchester City tegen Manchester United. Ragnar. Manchester United lijkt goede zaken te gaan doen. Want ruim een half uur op de klok in het stadion van Manchester City. En de voorsprong door United vergroot van 1 naar 2-0. Een aanval via de linkerkant van het veld met de linkervleugelverdediger, de Fransman Evra. Zet de bal voor, die komt terecht bij Nasri, maar die ruimt niet afdoende op. En dan een halve omhaal van binnen het strafschopgebied, laat ik het zomaar noemen. Diagonaal voor het doel van Manchester City. En de uithaal is van Danny Welbeck. Hij is terug in het elftal, deze jonge speler nog van Manchester United. En juist in een fase dat je wacht op de gelijkmaker van de thuisploeg... komt er een 2-0 voorsprong van Manchester United door de goalers van Welbeck. En toegegeven, er zijn maar twee momenten dreigend geweest voor het doel van City. Maar het is wel twee keer raak voor de ploeg van trainer Alex Ferguson... die met zijn Manchester United de laatste twee wedstrijden in de Premier League verloor. De laatste van Newcastle met 3-0 en daarvoor thuis... In het eigen Theater of Dreams met uh, 2-3 van de Blackburn Rovers. En Manchester United heeft het hef wat meer in handen genomen. Nu ook aan de rechterkant van het veld het uh, balbezit. Die gaat nog wel even nadenken. Want uh, op doel bij Manchester City staat een Roemeen-Kostel Pantilimon. We zien hem eigenlijk zelden of nooit in actie. Hij kwam deze zomer... Vanuit uh, Roemenië als uh, ja, toch eigenlijk betrekkelijk uh, onbekende richting Manchester City. En Joe Hart, de keeper van Engeland. Uh, hij zit op de reservebank. Dat zou een gevalletje zijn van rust. Maar ja, toch typisch om iemand rust te geven in zo'n grote wedstrijd zoals deze. En die pantelimont krijgt er dus wel meteen twee om z'n horen in de eerste helft van het uh, duel hier in Manchester. Nou, daar is het balverlies van Ryan Giggs. Wat kan dan Manchester City in de as van het veld? bal gaat uh, terug op het middenveld. Daar is uh, Nigel de Jong te vinden, maar die krijgt hem niet... Want Pantelimon een terugspeelbal speelt hem snel naar de linkerkant. De punt van het strafstopgebied. Maar ze zitten daar in de problemen bij uh, City met Kolarov onder meer. Maar dan wordt er uh, hulp geboden door Welbeck. Want die maakt een overtreding. Totdat dat een meter of vijf voor de middenlijn nog op de helft van Manchester City. Chris Foy, de scheidsrechter, geeft zelf geel. En gaf dus eerder al overdreven rood aan compagnie. 2-0 voor United op het veld van City. Elf minuutjes nog voor de rust in dit FA Cup duel. Zo meteen worden we weer geschaatst. zoals gezegd, in Budapest. De 10 kilometer bij de mannen. Eerst even terugkijken op het vrouwentoernooi... dat inmiddels is afgelopen. Sablikova is Europese kampioen geworden. Tweede, Claudia Perstijn En derde, Irene Wüst. Met Jochma Uithager praten we erover in de studio. We hadden het al over de teleurstelling van Irene Wüst. Uh, Linda de Vries uh, wordt het eigenlijk vierde. Diana Valkenburg vijfde. Was dat ook misschien wel een heel leuk aspect, dat duel... om die vierde plek, om de tweede Nederlandse te worden... om naar het WK te mogen? Ja, absoluut. Ja, dat zijn, dat zijn dingen, kijk zo'n Europese kampioens op de gaten. Je wil op het podium komen, maar goed, zo'n Linda de Vries is voor het eerst dat ze een grote uh, internationaal toernooi rijdt. Die vindt het hartstikke prachtig en die wordt dan vierde en weet dat ze ook wel naar de WK mag. Dat scheelt je ook een Nederlands kampioen op Dus daar, ja, je zag het ook aan de ontlading, aan de, aan de beelden. Super blij natuurlijk. En je was ook aangenaam verrast over haar schaatsen. Dus ze bleef ja. schaatsen. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, als ik gewoon ga gaan kijken qua... Uh, even los van snelheid, hè, want uiteindelijk gaat het om niet hard te rijden. Maar ik vind haar gewoon heel mooi schaatsen. Het ziet er heel licht en luchtig uit. En dat heb je dus wel nodig op zo'n vijf kilometer. In een baan waar je af en toe moet aanpassen op de wind. Even je frequentie man gooien. Maar dan moet je fris en fit voor zijn. En ik vind dat ze dat gewoon uitstraalt. En... Uh, ik moet zeggen, als ik de rit van Diana bekijk... Diana heeft de afgelopen jaren gezegd dat ze aan het eind heel erg op een hoop ging. Dat had ze nu wel goed onder controle. Dat is toch echt wat behoudener uh, van start is gegaan. En aan het eind gewoon nog wel gewoon een solide race kon rijden. Alleen Linda was gewoon sneller. Ja, over dat frisse schaatsen. Um, het is een apart uh, toernooi geweest, omdat het buiten is. Veel uh, invloed uh, van de wind. Train je daar eigenlijk al als schaatsen uh, in het jaar wel, wel een beetje op? Of is het alleen maar zo richting zo'n eenmalig toernooi? Nou, zoals ik er naar kijk, dat doe je richting zo'n eenmalig toernooi in het jaar. Kijk, schaatsen is een technische sport. En op zich, als je puur de techniek ontleent op het, op het ijs dan maakt het niet uit of dat binnen of buiten is. Waar je vooral naar moet gaan kijken... is op het moment dat je op een buitenbaan rijdt... en je gaat bijvoorbeeld de buitenbocht in... en je krijgt net een stoot wind op de, van voren... ja dan zal je frequentie omhoog moeten gaan gooien. Want die buitenbocht, met die lage snelheid die je toch ziet op de buitenbaan... is dan nog voor je gevoel heel erg lang. En dan heb je je frequentie, moet je op aanpassen. Maar ik ben zelf van mening dat je dat in de week daarvoor... dat je daar een beetje mee moet spelen... dat je toch moet zeggen, de grote toernooien zijn indoor. Ga niet te veel in dat opzicht aan je techniek aanpassen. En dat we dan... Eigenlijk Anouk van der Weijden als vierde Nederlandse... of Tetjan Bloemen bij de mannen een beetje zien spartelen. Uh, dat is gewoon puur de pech en omdat wij als Nederlanders daarop letten. Dat is puur de pech voor hun. Aan de andere kant zegt het ook wel iets over hoe compleet ben je als schaatser. Kan je schakelen op zo'n moment? Dan kan je omgaan met je omstandigheden. En sommige schaatsers dat, kunnen dat veel beter dan anderen. We hadden het even over de teleurstelling van Irene Wüst. Als je dit uh, dames uh, toernooi zo samenpakt... misschien een beetje teleurstellend door de overmacht van Sablikova? Waar um... spanning? Ja, misschien qua spanning wel aan de andere kant. We hebben tot op de laatste rondes moeten kijken... of Claudia Perstein en Irene Wies voorbij kwam in het klassement. Dus in dat opzicht is het wel spannend geweest. Ik denk, als je gaat kijken naar het vrouwenschaatsen... zie je dat Sablikova, ondanks haar tengere bouw... Hè, dus toch goed met wind om kan gaan. Um, en dan zeg ik, ik vind het op zich wel een mooi toernooi. En je ziet dat een Linde de Vries staat, wordt, wordt vierde. Um, is het dan teleurstellend voor Irene? Nou, ze ging absoluut voor de titel. Had een hele goede 500 meter... maar heeft op een aantal andere afstanden toch... denk ik, net een klein beetje laten liggen. En euh, nou, daar heeft ze voor euh, de weken al gehandeld, iets euh, waar je ze naar kan gaan kijken. Oké, okay, zometeen uh, praten we door nog over het uh, vrouwentoernooi. Dan horen we ook Irene Wust nog uh, aan het woord. Eerst even naar het uh, mannentoernooi. Vanochtend uh, werd daar de 1500 meter gereden. Gewonnen door Sven Kramer voor Jan Blokhuizen. Maar in het algemeen klassement is Blokhuizen nog net de leider. Hij sprak met collega Bert Maalrenk. Die staat nog steeds bovenaan. Ja, ja dat nog wel. Maar uh, niet, uh, niet volgens plan nog wat extra marge gepakt op Sven... Uh. Het staat nu wel erg krap uh, achter me op, uh, op de 10 kilometer. Maar goed, uh, ik denk uh, dat Sven een sterke 500 meter reed. Hey. Ik uh, kan ik misschien de pech van uh, in de binnenbaan starten. En ik verloor de eerste kruising gewoon heel veel snelheid. En, uh, toen, ja, toen liep ze eigenlijk te ver, ver bij mijn weg om, uh, om de tweede ronde van te profiteren. Maar ik kon wel goed in mijn uh, eigen race blijven en hem niet gek laten maken. Dus, uh, al met al gewoon, uh, wel een goede 500 meter, maar uh, uh, niet genoeg voor het kampioenschap, denk ik. Nee? Nee, denk ik niet. Weet je wat het verschil is? Jullie gingen de 1500 meter in met 1.12. Ja. Weet je hoe het nu is? Ja, volgens mij pakte uh, pakt hij 1.6 terug of zo. Zoiets. Uh, in ieder geval, uh, ik, ik heb geloof ik nog seconden over op de 10. Ongerekend is het 1.12 weer. Oké, okay. net als vorig jaar. Ja, dat is grappig. Maar uh, nou goed, net als vorig jaar ga ik gewoon, uh, ga ik gewoon lekker aanvallende 10 in En uh, dan zien we het wel. Die kruising, hè? Uh, Dacht je niet even van, oh jee? Nee, ik dacht eerlijk gezegd... Kijk, we zijn natuurlijk ploeggenoten. En dat vroeg je natuurlijk eerder op de dag ook af. Van helpen jullie elkaar of uh, proberen jullie elkaar de grond in te trappen? Als de kruising nog wat krapper was geweest... dan, uh, dan had ik, hem, dan had ik hem niet langs gehad. Maar ja, uh, je bent wel met een kampioenschap bezig. En als je hem uh, bijvoorbeeld al uh, uh, achter gaat kruisen... Ja, dan, dan laat je gewoon heel veel tijd liggen. En, uh, dus ik dacht, ik moet er gewoon voor. En uh, volgens mij ging het goed. En ik denk uh, dat Sven dat mij er ook niet uit zou gekruist hebben. Dat denk ik ook niet. Jullie stapten het van het ijs en toen zag ik jullie lachen. Wat zeiden jullie tegen elkaar? Ja, gewoon, uh, ik zei, uh, ja gast, ik zag je met twee handen op je rug uh, uh, naar de doorkomst te gaan. Ik ik dat ook doen, maar uh, uh, ik, ik dacht, uh, ik, ik moet geen twee handen op mijn rug gaan leggen, want dan ga ik tussen hangen. En uh, ik zei, ik was behoorlijk achter je aan het harken, dus daar moest hij, moest hij lachen. Maar wel op het podium trouwens nu weer. Ja. Toch wel goed hoor. Ja, nou goed, ik rijd gewoon een, een goede 500 meter en uh, Sven rijdt uh, nog een betere 500 meter. Jan Blokhuizen, 1.12 heeft hij nu nog marge in het algemeen klassement. Ja, het zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om Europees kampioen te worden. We gaan het later allemaal zien. Zo meteen doorpraten in de studio met Jochem Uithagen... over de slotafstand bij de mannen. Maar eerst even naar ja, Manchester, want wat gebeurt er toch allemaal daar, Ragnar? Nou, jij kan je vast nog die vorige wedstrijd herinneren op zo'n zondagmiddag. Die 6-1 toen op het veld van United. Gewonnen met 6-1 door City. Het staat inmiddels 3-0 voor Manchester United. Hard op weg naar een vette revanche dus. En dat op het veld van Manchester City. Er kan zelfs meer bij komen als de voorzet goed is richting Welbeck. Maar daar ligt Mika Richards in de weg op zijn 5 meter lijn. De voorzet komt bij United vanaf de rechterkant. Dan is het uitverdedigen niet goed en kan Nani verder... Maar heeft hij toch een overtreding gemaakt. Een duw uitgedeeld denk ik. En daardoor wordt er, daarom wordt er gefloten. 4,5 minuut voor het einde van de eerste helft. Maar dus het derde, derde treffer gezien van Manchester United. Wel back in het strafsomgebied. Een sliding van Kolarov, de vleugelverdediger. En Rooney mag dan aanleggen voor zijn tweede. De doelman van City pakt die bal die naar rechts gaat. Maar niet half hoog. Niet ver genoeg de hoek in. Vervolgens Rooney met het hoofd nog een keer. En dan is het alsnog raak voor Manchester United Speels. En goed voetballend. Eventjes een mindere fase gehad. Maar inmiddels heer en meester op het veld. En dat zal Sir Alex Ferguson goed doen. Want die 6-1 die moest gewroken worden. United is hard op weg naar de volgende ronde van de E.V. Cup. En bovendien richting eerherstel. We spelen nog een minuut of vier. En dan nog een keer 45 minuten. Daar is Welbeck weer bij die stand van 3-0. Op de rand van het strafschopgebied. Een schot van afstand misschien nog van Nani. Kan dat er komen? Nou, het is breien bij United. En dat gaat al. Allemaal nog wel even duren. 3-0 na een tweede goal van Rooney. Terug naar Budapest. Eerder vandaag won Sven Kramer daar dus de 1500 meter bij de mannen. In 1,53,93. Hij staat nog wel tweede in het algemeen klassement achter Jan Blokhuizen. Maar zijn vijfde Europese titel lijkt een kwestie van tijd. Sven Kramer in gesprek met Bert Maalink. Ja, ik denk dat hier een heel tevreden man staat, hè? Ja, ja, ja. Zeer tevreden. Want ik denk dat je het zo in je hoofd had. Ja, nou ja, dat was wel het eigenlijk al het beste scenario... Geef eens een voorbeeld daarvan. Ja, nou goed, 1 seconde terugpakken is, is, natuurlijk best, is natuurlijk best goed. Ik moest 1.1 en ik heb nu nog een ja, seconde, dikke seconde goed te maken op de 10 kilometer. Ja, het is hetzelfde verschil eigenlijk. Het was 1.12 op de 1500 en ja. omgerekend is het nu weer 1.12 op de 10. Ja, ja, ja, nou goed, dat moet dan toeval zijn, maar ja, dat is, dat is een, ik sta er hartstikke goed voor. Ja, want de ene 1.12 is de andere niet. Hè. Op de 10 kilometer zou ik zeggen ja, dat... Appeltje-eitje klinkt wat overdreven, maar zo is het wel een beetje. Nou ja goed, 1.2 op de 10 kilometer is inderdaad makkelijker voor mij goed, te goed in te halen dan, een, dan een 1.2 op de 500. Welke tactiek had jij van tevoren bedacht? Want daar heb je natuurlijk weinig over gezegd, maar die arm op de rug. Nou ja, ik wilde er gewoon vol in en, uh, en meteen aanvallen en uh, niet afwachten op de, op de 10 kilometer, maar gewoon meteen het verschil proberen te maken op de 500 meter. En, uh, het gaat, helemaal niet heel, het gaat niet heel hard, juist door de omstandigheden. Ik heb uh, ja, gekozen om die arm op de rug te doen en gewoon uh, door te rammen. Is dat moeilijk? Want ik zag een Stablikova gisteren doen. Ja. Heb je het daarvan afgekeken of had jij het al in je hoofd? Nee, had ik, had ik niet nagekeken. Het is van oude Russische schaatsers die dat, uh, die dat deden. Nou, Dat weet ik niet, maar uh, ja, dit had ik gewoon zelfs in mijn hoofd en uh, het slaagde goed. En nou, de omstandigheden, is daar nog van afhankelijk of is het verschil zo groot? Als je kijkt naar de rest. Nou, Silov staat derde op 24 seconden ongeveer. En daarna uh, Bukken ook 24 seconden. Ja, 1 en 2 lijken wel duidelijk nu. Ja, en goed, wij staan er heel goed voor en uh, we gaan nu met z'n tweeën uitmaken. Het mooie duel tussen Jan Blokhuizen en Sven Kramer om de Europese titel... waarbij ja, Jochem Uitenhagen, neem aan, toch Sven Kramer toch wel behoorlijk in het voordeel is. Ja, kijk, ze rijden ook nog een keer tegen elkaar. Hè. En, uh, dus het is gewoon... Zorgen dat, dat, je, dat degene die voor, daarvoor heeft gereden... dat die niet jou in het klassement voorbij komt. Voor de rest lekker met z'n tweeën koers... en wie aan het einde de meeste energie over heeft... gaat de race winnen en wordt daarmee ook Europees kampioen. Is er een tactiek voor Blokhuizen? Misschien toch gewoon vol starten en maar kijken of, of Kramer zich misschien ook opblaast? Ik... Nou, als je dat zo zegt, ik, als ik Jan Blokhuizen was... en ik zou me goed voelen, dan denk ik dat ik wel een risico zou durven nemen. Misschien liever gewoon strijdend gaan kijken of je, of je die 10 kilometer van zweng kan winnen. Want dan ben je denk ik Europees kampioen. Um, of dan misschien maar je podiumplek of nummer 2 in, in de waas zal leggen... en gewoon misschien denken, dan word ik maar derde. Ik, het zou me niet verbazen als Jan zegt alles of niets. Ja. Hey, heeft, heeft, heeft, heeft Kramer trouwens wel een klap uitgedeeld... door eigenlijk op deze manier die 1500 meter eerder vandaag te winnen? Nou, kijk wat het is. Jan Blokhuizen rijdt een goede 1500 meter. Alleen Sven rijdt gewoon een nog veel betere. En ik denk dat de, de, de, de manier van schaatsen... dat heb je eigenlijk gisteren op de, bij de mannen ook gezien bij Sven... op een 500 meter en ook op de 5 kilometer. Er zit een bepaalde beheersing in. Er, er zit een gemak in van schaatsen. En dat laat je op die 1500 meter ook zien. Eh, dat kan wel een bepaald soort frustratie opleveren bij Jan Blokhuizen. Want daarom ik, ik heb... Als ik gewoon puur ga kijken naar hoe goed Sven altijd is geweest... op de langere afstanden, moet het voor hem geen probleem zijn. En dat weet Jan Blokhuis in zijn achteraf, denk ik ook wel. Ja, dat, zo, zo, zo klonk hij ook. Um, tot nog even over, over Kramer. We moeten natuurlijk de tien kilometer nog aankijken. Maar op hoeveel procent is hij nou eigenlijk van, van voor dat jaar afwezigheid? Um... Ik vind dat heel lastig. Ik denk als je, het is moeilijk om met percentages in de sport te praten, natuurlijk. Want een klein, ik, ik heb zelf ook de ervaring gehad. De, op woensdag rekenen niet lekker, en op vrijdag ging het en dan reken we een, een seconde per ronde harder. Dus um, ik denk dat Sven misschien wel weer op 95% is. Alleen die laatste 5% gaat het grote verschil maken. Of je zoals een Sablikova gewoon met 2,4 punten voor wint. Of dat je gewoon tot op de laatste afstand gewoon scherp moet blijven. Um, wat ik zie als ik naar Sven kijk. Is dat uh, het schaatsen uh, gaat alweer heel makkelijk. Alleen het, is nog effe, moet nog, het mag net nog wat explosiever. Net even allemaal wat speelser, wat makkelijker. Maar dat is een kwestie van tijd. Nou, en dan nog even kijken naar uh, wie uiteindelijk dan het derde plekje op het podium zal gaan beklimmen. Uh, hoe, hoe staan de kansen, vind jij, voor Koen voor Wij? die momenteel vijfde staat. Nou, die heeft natuurlijk zijn vizier op, uh, op Bukkoe gericht. En ik denk dat die kans de beste is. Dus vorig jaar op tijdens de EK in Colobo uh, is het spelletje ook zo gegaan. Toen het uiteindelijk was uh, Verweijn weer wat sneller dan Bukkoe. En uh, kwam hij ook op het podium terecht. Ik denk dat hij daarop gaat rijden. Ik bedoel, het is toch mooi om te proberen of je podium komt. Als je niet op het podium komt, heeft niemand er meer over. Dus die gaat, die gaat volle bak rijden om, uh, om Bukku uh, te proberen te passeren in het klassement. En hij heeft zich behoorlijk wel te revancheren. Dit toernooi, uh, matere matige start, uh, zal natuurlijk ook in het hoofd meespelen. hij is eigenlijk een beetje in, in een goede, frisse moed. Ja, hij heeft op zich niks te verliezen. Er wordt niet echt naar gewoon, Hij wil gewoon hard rijden. Alles wat hij nu nog laat zien wat goed is, daar zullen mensen positief over praten. Ja, mo moeten we het nog hebben over Tetjan Bloemen Na zijn 500 ja, meter? Het is gewoon echt zijn 500 meter verprutst. Alleen als je, als ik heel eerlijk ben, als je kijkt naar zijn tegenstander, die reed ook al veel minder. Dus ik denk dat je dan wel kan zeggen dat de wind daar van invloed op is geweest. Maar er komen waarbij we het eerder, waar we het eerder over hebben gehad, is dat je: van ja, hoe verre kan je daarop aanpassen? En dat is dus onvoldoende geweest. Maar hij rijdt één en laatste tijd op de 25 meter, daar gooi je echt je hele klassement mee weg. Tot slot nog heel even kort over de man die momenteel nog derde staat in het uh, algemeen klassement: uh, Harald uh, Silovs. Um, ja, voor mij een onbekende. Uh, moeten we praten over een grote verrassing als hij uiteindelijk derde wordt? Um, voor het eindresultaat zeker. Maar de mensen die het schaatsen redelijk nauwlettend volgen... die zullen zien Het het ook de jongen die tijdens de spelen in Vancouver... op het short track van start ging. Uh, dus het is gewoon een hele goede schaatser. Hij heeft nu de keuze gemaakt om meer op de lange baan zich te gaan richten. En dat blijkt zich dus wel uit te betalen. Als ik heel eerlijk ben, gewoon puur voor het internationale schaatsen, hoop ik dat hij op het podium komt. Okay, dat zou uh... heel mooi zijn. We gaan het afwachten wat het straks allemaal gaat opleveren voor de 10 kilometer. Keer wij nog even terug naar het vrouwentoernooi. Irene Wüst hield daar dus een bronzen medaille aan over. Op de afsluitende 5 kilometer eindigde ze als derde. En daardoor zakte Wüst in het klassement ook naar de derde plaats. Ze moest Claudia Perstijn die tweede werd, en Martina Sablikova voor laten gaan. Bert Malderink in gesprek met Wüst. Ja, en dan word je derde. En hoe sta je hier dan? Ja, uh, hele gemengde gevoelens. Vertel ze eens. Nou ja, goed... Uh... Zo so, ja, het, uh, het was niet echt mijn toernooi laten we het daar maar even bouwen. Dat En heeft met buiten te maken? Ja, denk het wel. Ik denk dat ik, gewoon, uh, ja, dat, dat ik daar gewoon niet zo goed in ben. En uh, daarmee uh, wil ik uh, alle respect uh, naar de terechte winnares Martina Sablikova, Want die rijdt gewoon uh, een geweldig toernooi. En die doet gewoon net alsof uh, of er geen wind is en of er geen buitenijs is. En uh, wat dat betreft uh, zal ik mijn muts er vooraf zetten. En uh, nee, ja, dat is gewoon uh, heel veel respect aan de terechte kampioenen. En, uh, ja, voor mij was dit weekend uh, niet echt mijn ding. Maar ja, goed, ik heb gevochten voor wat ik waard was. En uh, ja, derde was dan het hoogst haalbaar. En uh, goed, uh, grote streep eronder. En uh, op naar het volgende. En uh, gelukkig is Moskou gewoon binnen. Ja, want dat is natuurlijk wel. Hè? De komende tijd hebben we geen buitentoernooien meer. Ja, en dan sta je er gewoon weer tussen. En dan is, uh, ja, ben jij denk ik haar grootste concurrenten. Dan uh, sta ik hopelijk op de hoogste treden straks in Moskou. Maar toch nog even terug naar het begin van het toernooi, hè? want je reed zo'n goede 500 meter met zoveel voorsprong. Ja, en die was ineens weg. Ja, die was ineens weg, ja. Ja, ik begon het toernooi goed, al wist ik wel dat uh, ik moest natuurlijk tegen Claudia. En die zat er heel dicht op, dus ik wist ook wel dat dat uh, zeker nog heel close en heel spannend ging worden. Nou ja, toen drie kilometer dan, uh, ja, was een beetje een rare rit. En uh, nou ja, goed, uh, toen merkte ik wel dat ik uh, niet zo goed ben als Martina met spelen met de wind. Nou ja, toen gisteren die 1500, uh, snap ik nog steeds niet hoe dat kan. En uh, ja, vandaag vijf kilometer gewoon uh, gevocht voor wat ik waard ben. En uh, ja, alles gegeven, maar dan is derde het hoogst haalbaar. Kijk, het is uh, een weekend uh, met gewenkelijke gevoelens, maar wat dat betreft kan ik geen enkele race, kan ik mezelf iets verwijten. Ik ben naar elke race ben ik vol voor gegaan en de ene keer ging het wel beter dan de andere, de andere keer ik Een hele goede race, maar viel de tijd heel erg tegen. Dus ja, al met al, ja... Uh, yeah, kan ik niet niks anders concluderen dan dat ik wel gewoon goed ben. En ook vandaag op 5 kilometer kan ik wel heel, heel lang vlak houden. Met af en toe, ja, ik had even één rondje, wat minder geloof ik. En toen ging ik weer terug naar 37. Maar fysiek ben ik gewoon goed. De snelheid zit goed, ik voel me sterk. Dus wat dat betreft moet ik dat gevoel vooral meenemen naar de komende weken. En niet gaan zitten nu in die derde plek. Maar vooral het gevoel oh, van ja, weet je, technisch rij ik goed. Alleen ja, techniek komt er niet echt uit op dit soort banen. Ik ben sterk, conditioneel zit het goed, ik zit fysiek goed in elkaar. Met mijn kop zit het goed. Dus dan uh, moeten al die puzzelstukjes later in het seizoen samenvallen. En het begin van die vijf kilometer van vandaag, je kletst er ook weer meteen hard in. Hè? Want dan wordt er wel eens gezegd van moet je dat dan misschien toch niet op buitenijs meer opbouwen en zo. Dat, dat doe je dan ook helemaal niet. Ja, maar dat, dat is dus wel echt. daar word ik wel een beetje moe van. Want iedereen zegt al, ja, je begint veel te hard, maar. Ik begin dan zo rustig voor mijn gevoel en ik klet er dan helemaal niet hard in. Maar kijk ik ben niet het type Sablikova en als je, dat kun je wel zien op zo'n 500 meter. Ik ben een type met snelle spiervezels en Sablikova heeft langzame spiervezels en dan, als ik zeg maar, heel rustig begin dan is dat in bijna iedereen ogen heel snel. Terwijl ik dan juist echt met de handremmer op schaats en dan doe ik niks en die snelheid die komt gewoon echt vanzelf. En, ja, ik kan niet. Dan moet ik bijna op de rem gaan staan, weet je. ik kan niet nog langzamer beginnen. Voor mijn gevoel begon ik al, ja echt heel langzaam. Dus ik denk dat dat, ja dat, je kan niet, een, een steen kun je ook niet in één keer uh, alleen maar op de sprint laten oefenen. Dan gaat hij ook niet in één keer harder sprinten. Dat, ja, dat, dat is zo als ik gebouwd ben en dat, dat uh, ja weet je, daar kan iedereen altijd heel veel commentaar op hebben. Maar ik kan het niet veranderen en van de andere kant ben ik al wel Olympisch kampioen mee geworden en vorige wereldkampioen. Dus als het binnen is dan is het in mijn voordeel, buiten even niet. Maar gelukkig is de weken afstanden weer binnen. En daar snoeien iedereen de, de, de mond eigenlijk mee. Of dan Moska zou ik zeggen. Zeker weten. Iedereen wist de derde dus op het EK alround, jeog hem uitdagen. Ja, zo, ja, zo emotievol zoals ze reageren na haar vijf kilometer, zo rustig staat ze eigenlijk nu Bert Maaldring te worden. Ja, de analyse, het is gewoon helder. Ze geeft ook gewoon aan. Van, ik heb voor mijn gevoel allemaal goede races gereden. De buitenbaan is iets minder makkelijk als ze mee omgaan. Als ze over. Daar geeft ze ook de dikke complimenten voor. Dat, dat zie het haar ook. Um, en ze haalt nog even de discussie aan dat ze zeggen, ik ga te hard van start. Ik ik ben het wel met iedereen eens. Zij moeten gewoon invliegen. Want pijn in je benen krijg je toch. En dan kan je langzaam gaan starten. Heb je nog steeds pijn in je benen, maar heb je die tijd wel verloren. Dus in dat opzicht denk ik dat iedereen gewoon op zijn buiten maar gewoon goed rijdt. Uh, het maximaal op dit moment eruit haalt. En laat maar zien dat wat zij zegt dat ze in, uh, in Moskou nog veel harder kan. Martina Sablikova wordt dus Europees kampioene in Budapest. Claudia Perstein wordt tweede, Irene Vuist derde. Linda de Vries wordt uiteindelijk vierde... en plaatst zich ook rechtstreeks voor het WK in uh, Moskou. Vijfde Diana Valkenburg en negende wordt Anouk van der Weijden. Straks het uh, vervolg van het mannentoernooi met de 10 kilometer. Het is inmiddels ook rust in Manchester bij City tegen United... in de derde ronde van de FA Cup. Het staat er 0-3, tweemaal Rooney en eenmaal Welbeck. was ook een rode kaart voor compagnie van Manchester City... Straks het vervolg van die wedstrijd eerst terug naar het veldrijden, het NK in Huibergen. Want daar werd Marianne Vos wederom Nederlands kampioene. Ze heeft haar titel geprolongeerd. Op het parcours bleef ze Daphne van der Brand en Sophie de Boer voor. En Geo Lippers sprak ze juist met de winnares. Marianne Vos, gefeliciteerd, een overwinning. Uh, het is pas je tweede eigenlijk he, als Nederlands kampioen. Ja, ja inderdaad, vorig jaar de eerste. En uh, ja, toen wou ik natuurlijk heel graag na al die jaren uh, een keer die rode en blauwe trui aantrekken.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 Ja, ik wist ook gewoon, ook zo zeker weer voor vandaag, Daphne van der Brand is altijd goed op het Nederlands kampioenschap. Is niet voor niks al elf keer Nederlands kampioen geweest. En uh, ja, dan steek ik me mijn schamelijk twee nog wel een beetje bij af natuurlijk. Had je meer tegenstand verwacht hier? Uh, nou, het is, uh, het is zeker wel een rondje waar Daphne heel goed ligt. En dan uh, wist ik wel van tevoren dat, uh, yeah, dat de concurrentie best wel eens uh, groot zou kunnen zijn. Maar uh, de laatste weken ging het erg goed en... Uh, dan is het ook gewoon een loodzwaar rondje waar echt wel inhoud en kracht naar voren uh, komen. En uh, ja, ik wist wel dat ik, uh, dat ik goed was, maar ja, het moet wel lukken. Het moet wel lukken. Je komt toch met een hoop zelfvertrouwen hier naartoe. Want jullie hebben bij Rabobank hebben jullie testen gedaan de afgelopen weken. Dat noemen ze dan de maximaal testen. Ja, daar komen bij jou echt cijfers naar voren. Zelden vertoond. Ja, nou ja, dat geeft wel natuurlijk vertrouwen als je een hele goede test aflegt. Maar dat is... Uh, op een home trainer in een, in, een, in een vaste setting in een ziekenhuis. Dus uh, dat zegt ook niet alles over je is zo'n zandbeeld op. Moet je dan niet een beetje lachen als je die cijfers ziet? 6,6 watt per kilogram. Het zegt de leek waarschijnlijk niks. Maar het is ongelooflijk veel. En dan ben je heel erg sterk. Ja, met die waarde inderdaad uh, kwam ik heel mooi in het lijstje tussen de mannen te staan. Ja, dat is natuurlijk wel uh, heel mooi. En uh, dat is voor mezelf wel heel, uh, heel goed voor het vertrouwen. Maar ik zeg al, het blijft de testzetting. En uh, ik ben toch meer van de praktijk. Ja, want je bent dan heel nuchter. Want het grappige is, je vader die vertelde dat net. Dan kom je thuis... En Vraagt hij, hoe is het gegaan met die test? Oh, prima. En meer vertel je niet. Nee, ja, het was inderdaad een prima test. Ja, goed. Uh, ja, natuurlijk vind ik dat mooi en natuurlijk is, uh, is dat fijn. Maar uh, ja, ik ga er niet van zweven ofzo. Want het wordt gewoon een heel belangrijk jaar. Je weet allemaal wat er, ja, wat er moet gaan gebeuren natuurlijk. Ja, nou ja, uit zo'n test komen juist ook nog dingen die nog kunnen verbeteren. Daar kijk ik veel meer naar dan, dan wat er nou zo goed is. Dat interesseert me wel. Wat, wat moet jij dan nog verbeteren? Nou ja, er zijn, er zijn gewoon nog trainingszones die ik, die ik kan verbeteren. Zeker richting Londen wordt de tijdrit en de sprint heel belangrijk. En daar liggen juist nog uh, mogelijkheden om, uh, om te verbeteren. Deze is in ieder geval binnen. De tweede Nederlandse titel. Ja, ja inderdaad. Dus dat was nu het belangrijkste. Sammy Terrell ain't nothing like the real thing. Einde van dit uur van Langs de Lijn. Zo meteen het vervolg van het EK Allround bij de 10 kilometer bij de mannen. Het EK Veldrijden in Huiberg. En natuurlijk City tegen United. Tussenstand 0-3. Tot zo. And